12 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. CITO-scores basisscholen openbaar gemaakt. Overheid in crisistijd verplicht op de nullijn, met het CDA. En een foutje maakt vliegen voor Amerikanen wel heel goedkoop. Het weer, het regent nog een tijdje. Straks wel iets droger, met mogelijk ook wat zon. Maar het hele land houdt ook kans op bijen. Het wordt 16 tot 18 graden vandaag... Morgen wat droger, ook wat zon eerst. En na het weekend wisselvallig en ook best cool. Scholen vergelijken op basis van de gemiddelde CITO-scores. Dat kan nu. RTL Nieuws heeft vanochtend de gemiddelde scores... van basisscholen in Nederland op zijn website gezet. Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur... kregen RTL de cijfers in handen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs. En Dekker is blij met deze openheid. Zo zei hij zojuist in Troskamerbreed. Nou, ik vind dat op zich uh, goed. Ik denk uh, dat het uh, voor ouders goed is om te weten hoe scholen het uh, doen. Maar je moet dat altijd ook weer in een context plaatsen. Uh, je er niet blind op staren, het is niet de heilige graal. Maar ik vind dat het onderwijs ook best iets meer openheid mag geven van hoe staan scholen ervoor. De staatssecretaris wijst er wel op dat deze CITO-resultaten niet de ultieme beoordeling van een school betekenen. Het is natuurlijk zo dat scholen in kwetsbare wijken, en daar moet je altijd rekening mee houden, ook als het gaat om CITO-scores, in vergelijking met bijvoorbeeld scholen in de meer goede wijken. Ja. Maar als je daarvoor corrigeert, en dat doet onze inspectie natuurlijk ook als wij langs gaan bij scholen, dan, dan zegt het wel iets, maar niet alles. Ton Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders is aan de telefoon nu. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, klopt het wat u Dekker hoort zeggen? Dat scholen best wel meer openheid kunnen geven? Ja, natuurlijk. Daar zijn wij ook helemaal niet op tegen, nog sterker. Heel veel scholen doen dat ook, die zetten ook hun eigen cito scores naast alle andere zaken die zij doen op hun website. Uh, dus daar is helemaal niks mis mee en dat wat meer scholen moeten doen, uh, dat doen uh, daar wordt ook aan gewerkt. Dat doen we met een uh, programma dat heet Vensters, waarmee we eigenlijk scholen voor een bepaalde systematiek ook zelf op hun website met hun omgeving laten zien wat ze doen. Maar waar bent u dan tegen dan? Meneer Dekker op zijn wenken bediend. Ja, maar waar bent u dan wel zo op tegen? Waar wij op tegen zijn is dat de CITO scoren sec, zoals ze nu ge gepresenteerd worden. Dat is, dat is helemaal niks nieuws, want de inspectie doet dit ook al jaren. Maar nu uh, is een vergelijking gemaakt met de onderlinge hè? vergelijking. En die, daar, daar gaat van alles in mis, hè, want uh, je, je, je, het is heel lastig om appels en peren met elkaar te vergelijken. En dan krijg je allerlei statistische trucjes waardoor er uh, misschien wel een soort beeld ontstaat. Maar het zegt zo erg weinig van de school zelf, want CITO toetsbaar een heel klein stukje van het totale pakket wat een school aan kinderen aanbiedt. En als ouders dat niet weten... en ze gaan zich op die CITO-scores richten... Ja, dan missen ze een heleboel andere dingen. U bent bang dat mensen nu denken... Hey, die school heeft een 8, daar moet mijn kind naartoe... maar dat is helemaal geen goede raadmeter. Ja, misschien past die school wel helemaal niet bij je kind. Of is, is dat niet de beste school voor jouw kind? Zijn andere scholen veel beter voor jou? Voor de, en, da, en daarom willen wij dat ouders met scholen gaan praten... en goed nadenken, welke school kies ik. Daar kan de CITO-score wel onderdeel van uitmaken. Dat zegt natuurlijk wel iets. Het is niet helemaal dat het een totaal onzinnig verhaal is. Maar... Eh, uh, er zit nog een veel groter risico aan... die alsmaar grotere druk op die CITO en die gestandardiseerde toetsen... is dat namelijk dat wij steeds meer kinderen... die op dat moment niet op dat niveau zitten... dat we die gaan absorberen. Dat worden zorgleerlingen en die hebben een probleem... en die gaan we ook anders benaderen. En daardoor zijn we eigenlijk bezig tegen te werken wat de staatssecretaris zelf wil... dat heeft hij twee weken geleden nog eens een keer aangekondigd... dat hij zo graag excellentie wil... dat hij wil dat kinderen op een eigen tempo en niveau kunnen werken. Precies, maar meneer Duijf als, als ouder zou ik ook heel graag willen zien... wat een beoordeling is van een school en daarop een keuze willen maken. Hoe moet dat dan? Wat is uw oplossing? Die, die moeten dat zelf, en dat doen nog veel scholen, op een website zetten. Maar ik wil graag een vergelijking, een cijfer, wat is een goede school in mijn omgeving. Dat is wat de RTL Nieuws nu gedaan heeft, wat natuurlijk wel makkelijk is voor ouders. Ja, maar het is te makkelijk, want uh, uh, als ik geen bestand heb van onderwijs, dan hou ik maar aan een cijfertje vast. En ik, wij dagen ouders uit, gaan met scholen praten. gaan met andere ouders praten die kinderen op die school hebben. Ze moeten zich niet alleen op deze cijfers dus ik baseren, ga zegt u? niet alleen maar naar een cijfertje kijken, okay. want ja, dat zegt zo erg weinig. Ton Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Dank u wel. Graag gedaan. De onderhandelingen in Genève tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland over Syrië gaan vandaag verder. De gesprekken zouden gisteren aflopen, maar rond middernacht werd besloten om verder te praten. Volgens Amerikaanse functionarissen duidt dat erop dat er vooruitgang wordt geboekt. De VS zou onder Russische druk nu willen instemmen met een VN-resolutie over de vernietiging van Syrische chemische wapens... waarin niet wordt gedreigd met een militaire aanval. Het kabinet sluit de johan willem friso kazerne in Assen... en verplaatst het bataljon luchtmobiele brigade naar Leeuwarden. Dat zegt de Drentse commissaris van de Koning, Jacques Tegelaar. Volgens hem worden de plannen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Tegelaar wil niet zeggen waar hij zijn informatie vandaan heeft. En hij denkt dat voor Assen en omgeving zeker 1400 banen verloren gaan. De commissaris van de Koning rekent daarom op protesten tegen sluiting. Dit is het NOS journaal met René van Brakel. Ja, Prinsjesdag, vier dagen van ons verwijderd. Dus roeren de oppositiepartijen zich. Zo komt het CDA met het plan om alle ambtenaren in crisistijd... geen extra salaris te geven. CDA-leider Buma legt uit. In tijden van crisis moet de overheid, net als de burgers, op de nullijn. En we willen wettelijk vastleggen dat de overheid altijd op die nullijn zit... als er een tekort is van meer dan 3%. Pas als het beter gaat, kunnen we ook meer uitgeven. Een nullijn dus. Heeft grote consequenties voor ambtenaren in allerlei verschillende sectoren. Erkent ook Buma. Dat betekent absoluut dat je, als je bij de overheid werkt... en de overheid dus meer dan 3% tekort heeft... dat je bruto salaris niet omhoog gaat. Maar tegelijkertijd zeg ik, wat er nu gebeurt... is mensen voor de gek houden. Want bij sommigen is het de nullijn. Bij sommigen wordt gezegd, we doen het niet... En hoe wordt dat betaald? Door je belasting te verhogen. Dus je wordt er helemaal niet beter van. Je betaalt je eigen salaris als je een biertje koopt. Je betaalt je eigen salaris als je naar de pomp gaat. En dat is niet fair. Corrie van Brenk, voorzitter van Afrika Boe FNV... vindt het een proefballonnetje dat snel doorgeprikt moet worden. Zij ziet liever de lonen omhoog gaan... waardoor de economie wordt gestimuleerd. Nou, als je praat over de nullijn... dan we wel beseffen dat... Bijvoorbeeld, de onderwijzers van de lagere scholen al vier jaar op de nullijn staan. Dus er, en nullijn betekent dus min, hè, want alles om je heen wordt duurder. En als er dan vier jaar nog bij komt, terwijl dat komt door besluiten van de overheid, bijvoorbeeld door aanschaf van de JSF of aanleg van betuwelijnen, zij nemen besluiten en daardoor worden de medewerkers gedupeerd. En je ziet nu dat bezuinigingen. ...ons niet brengen, want we glijden als Nederland steeds verder af. Twee landen om ons heen juist investeren, goede loonsverhogingen toepassen... ...waardoor economie gestimuleerd wordt en de belastinginkomsten groeien. Die uh, weg zouden we op moeten gaan en we moeten ophouden met dit land kapot te bezuinigen. Nederlanders die in Frankrijk worden geflitst krijgen voortaan een boete op de deurmat. Per jaar worden zo'n 200.000 verkeersovertredingen van Nederlanders vastgelegd door Franse flitspalen. Tot nu toe werd daar niets mee gedaan, maar Frankrijk en Nederland hebben afspraken gemaakt over het aanpakken van hardrijders en automobilisten die een stoplicht negeren. De politie heeft vorig jaar Defensie ingehaald als grootste werkgever van Nederland. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het aantal arbeidsplaatsen bij de politie met 500 groeide tot bijna 64.000. Bij Defensie was er juist een daling van ruim 1700, waardoor er bij het leger nu bijna 62.000 arbeidsplaatsen zijn. Ja, mensen die eind vorige week door een computerfout een bijna gratis ticket konden boeken... bij de Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines... mogen daar gewoon mee vliegen. De reizigers moeten alleen wel nog een veiligheidstoeslag betalen. Een werknemer had per ongeluk een verkeerd getal ingevuld op een boekingssite. En hierdoor konden voor een paar dollar vluchten worden geboekt. Zo kocht deze vrouw voor 15 dollar een retourtje Houston, Hawaii. Ja, het is nog niet duidelijk hoeveel mensen hebben geprofiteerd van deze onbedoelde megakorting. Sport. KLM open, is het slotweekend ingegaan en de Nederlandse golfer Joost Luijten staat er prima voor. Ragnar Niemeijer is op de Kennemer Golfbaan in Zandvoort. En Ragnar is Joost Luijten al begonnen aan zijn ronde. Ja, onder dramatische omstandigheden mag ik wel zeggen. Want uh, mijn weerradar.nl of zoiets gaf toch aan dat de buien wel over. Uh de baan heen zouden zijn, zo'n beetje rond deze tijd. Maar het stormt, het regent en de condities zijn slecht om in te golven. Dat had meteen ook invloed op het spel van Joos Luiten, die om tien voor half twaalf is begonnen aan zijn derde ronde. Drie slagen achterstand op dat moment op de leiders in de wedstrijd... die als laatste, zo gaat het dan, aan de ronde zijn begonnen. Onder wie Jiménez de Spanjaard en ook de Spanjaard de Lara Zabal stond op min negen. Drie slagen verschil, dus Joos Luiten heeft een slag... Moeten inleveren omdat hij eigenlijk meteen vanaf de 10 met zijn eerste slag hier bij het clubhuis uh, ja, in de troep, zoals het dan heet, in het hoge natte gras terecht kwam. Daar moeilijk uit kwam zich uiteindelijk knap wist te herstellen en op de green nog een put overhield voor een, voor een par, zodat hij zijn score vast zou houden. Maar die par van of die put van een anderhalve meter die miste die. En daardoor werd het een bogie en zakte die van zes slagen onder par na twee dagen naar uh, min 5. En dat is toch een verschilletje met de koplopers. Er zijn overigens mensen die uh, ja, goed met die omstandigheden overweg kunnen. Bijvoorbeeld iemand uit Ierland, Shane Laurie Maakte op zijn eerste zeven holes, maar liefst vijf birdies. Zou er iets uh, ja, aan de hand zijn met het weer? Dat deze uh, Ier daar toch uh, wat beter mee om kan gaan? Dat zou natuurlijk zomaar, uh, zomaar kunnen. Dan maak je grote sprongen op het, uh, op het leaderboard. En kijken we even verder naar de andere Nederlanders. Uh, Wil Besseling en Robin Caron, de amateur... dan moet je toch echt een stukje naar beneden scrollen op het uh, leaderboard... om ze tegen te komen. Level par, een uh, score dus zoals het uh, ja, zeg maar hoort uh, te gaan... Kijk je naar het baangemiddelde voor uh, Rowing Caron. Heeft wat slagen moeten inleveren. Stond er gisteren wat, uh, wat beter voor. En ook uh, Wil Besseling heeft het uh, toen nog wel lastig uh, vandaag... om echt uh, te scoren. Om uh, lage scores neer te zetten. Maar zoals gezegd, de omstandigheden zijn niet eenvoudig. En de vraag is, wordt het nog droog? Wordt het uh, te doen? Het is allemaal niet heel erg uh, uitnodigend. Zo eerlijk moet je zijn om ook te komen kijken. Het is allemaal wat grauw. Het is allemaal uh, wat, uh, wat treurig aan de andere kant. Het geeft ook wel weer een heel klein beetje... Maar goed, daar moet je gevoelig voor zijn. Zoiets van zo'n 10%. Typische Britse, Schotse golfatmosfeer. Maar daar moet je, zoals gezegd, ja, dan een beetje moet je voor <laughs> ja. ja, dat is voor de meeste mensen natuurlijk toch uh, ja, liever een zonnetje en een mooi terras. En ja. het uh, lekker naar die zijn. Nee, en wie tip jij als, winst, uh, als favoriet voor de winst? Nou ja, goed, als het nou blijft regenen, dan, dan ga ik toch uh, wisselen. Dan kom ik toch misschien wel bij Shane Laurie uit. Ik verwacht toch wel dat het ergens in de middag en ook morgen wel droog zal worden. Nou ja, kijk je bijvoorbeeld even naar Simon Dyson nog. Op de tweede plaats, uh, acht slagen onder par. Nou ja, aan zijn eerste hal uh, bezig, nu past. Zegt allemaal niet zoveel. Maar die heeft gisteren een superdag gehad. Heeft al drie keer gewonnen hier in de afgelopen jaren. En dan... Ja, als je nu er al zo goed bij staat, dan ben je voor ja. mij voorlopig nummer 1. Oké, okay, dankjewel Rachna. En trouwens, over golf gesproken, in de Verenigde Staten heeft een andere golfer de show gestolen. Jim Furyk ging in Lake Forest rond in slechts 59 slagen. Dat is maar liefst 12 onder par. Hij is pas de zesde speler in de historie van de PGA Tour die een ronde van 59 noteert. Gaan we naar de verkeersinformatie. Een John Sohoka bij de AMB. Ja, het zal de regen wel zijn, toch? Of niet, John? Nou ja, het heeft meer te maken met werkzaamheden. Hoor. Nee, ja, er wordt volop gewerkt in Nederland. Eh, onder meer op de A12, ten Haag naar Utrecht... bij Knopentelunetten. Daar is het hele weekend maar één rijstrook ook open. is drie kilometer file. En op de parallel rijbaan staat twee kilometer file. En de regio Rotterdam, daar wordt gewerkt op de A20... richting Hoek van Holland. Daar is het hele weekend de weg dicht... tussen Knoop en Klein Polderplein en Ketelplein. Er staat nu drie kilometer voor Knoppen Kleinpolderplein... Dan staat het ook vast op de A13. Komende vrijdag in Den Haag. Dat staat tussen Delft-Zuid en Kloop het klein ponderplein 5 kilometer. En voor de hoofdpunten van dit nws journaal Schoolleiders vinden openbaarmaking van de situ scores om ze te vergelijken maar niets. Kwaliteit moet op een andere manier worden gemeten. En CDA wil wettelijk vastleggen dat de overheid tijdens crisis niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. En gesprekken tussen Rusland en Amerika over Syrië duren langer dan gepland. Ze gaan de derde dag in. Dat was het van nu. Zometeen Max van Wezel met Argos.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 Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos... het onderzoeksprogramma van Radio 1. Straks om kwart voor één gaan we het hebben over de nieuwe mensenrechtenprijs... die minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft ingesteld. Maar nu eerst het Argos-onderzoek. Het is vooral interessant voor als u onlangs bent ontslagen... of dat binnenkort wordt, of misschien bang bent dat het u zou kunnen overkomen. Nou, voor zo'n beetje heel Nederland dus. Sanne Boer en Hansje van der Beek doken in de kwestie van de versoepeling van het ontslagrecht. Luister naar hun verslag. Ik heb één keer me laten ontvallen van ja, ik weet het ook niet meer. Dat ik, uh, dat, ik dat in een gespreksverslag terug heb gekregen van nou, je hebt zelf aangegeven weg te willen. Hij wilde mij namelijk ontslaan, niet op basis van uh, minder uh, werk, dus op inkrimping van het bedrijf. Maar hij wilde mij ontslaan op uh, grond van dysfunctioneren. Nou, dat is alsof je nog eens een dolkstoot recht in het hart krijgt. Het leek wel bijna iets persoonlijks te worden van: nou, we gaan de twee dames, die zijn zo lastig. We gaan uh, zorgen dat er gewoon geen spaan van ze heel blijft. Dat gevoel uh, werd mij, uh, ja, dat bekroopt mij op dat moment. Vorig jaar werden er bijna 19.000 mensen ontslagen via de kantonrechter en 59.000 via het UWV. En daar komen dan nog tienduizenden mensen bij... die door een faillissement hun baan zijn kwijtgeraakt. Al jaren wordt er geroepen om versoepeling van het ontslagrecht. Vooral door werkgevers. Het argument is dat werkgevers meer mensen een vaste baan zullen geven... als ze er gemakkelijk weer vanaf kunnen komen. In april van dit jaar is er in het Sociaal Akkoord... tussen werkgevers en werknemers afgesproken... om die versoepeling van het ontslagrecht toch nog weer even uit te stellen... Minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... heeft twee weken geleden een wetsvoorstel ingediend bij de Raad van State... waarin hij wel een begin maakt met de veranderingen in het ontslagrecht. Moet dat ontslagrecht wel versoepeld worden? Is het zo moeilijk iemand te ontslaan? Agos met een vaste baan, maar toch ontslagen. Ik werd uh, van mijn werk gehaald en moest uh, naar het kantoor van mijn manager komen... Uh, waarna gezegd werd van, nou, we gaan uh, andere profielen uh, maken... en uh, ja, betekent dat jullie functie uh, in het eerste kwartaal 2012 komt te vervallen. Lucie van Lieshout, 48 jaar. Donker haar, vriendelijke vrouw die zorgvuldig haar woorden kiest. Twintig jaar werkt ze bij Capgemini, een internationaal Frans ICT-bedrijf. Lucie werkt op het Nederlandse hoofdkantoor in Utrecht. in vaste dienst. Samen met haar collega Ina... werkt ze sinds vijf jaar op de Mobility Desk India. Dat is een afdeling die speciaal is opgericht... omdat Capgemini zoveel Indiërs naar Nederland haalt. Hun taak is alles te regelen voor het verblijf van de Indiërs. Zoals een verblijfs- en een werkvergunning. Tot die dag, eind november 2011. En dat was zonder aanleiding, dat, was echt, um, ja, dat kwam inderdaad koud op ons dak. Lucie en haar collega zijn overdonderd om zo plotseling... na twintig jaar vaste dienst dit bericht te krijgen. En ze zijn het er niet mee eens. Twee maanden later krijgen ze weer een gesprek. Hun manager vertelt dat hij op zoek gaat naar een passende andere functie. En ze krijgen te horen wanneer hun functie wordt opgeheven. Een paar dagen na dit gesprek wordt Lucie onaangenaam verrast. Uh, ik kom daar uh, om half negen. En wat zie ik: ik zie dat het kantoor uh, totaal verbouwd is. Er zijn de bureaus van Ina en van mij zijn weggehaald. Uh, onze telefoons zijn weggehaald. Dus er moet dus opdracht zijn gegeven aan een verhuisteam... of een team wat dan uh, daarvoor verantwoordelijk is... Uh, om dus buiten uh, kantoortijden een kantoor te verbouwen. Nou, dat, dat vind ik vreemd. Dat, dat verwacht je niet als je op een volwassen manier met elkaar omgaat. Lucy en Ina hebben geen bureau meer. Ze moeten verder werken op een flexplek... Twintig meter verderop. En Lucy merkt dat ze op haar woorden moet letten. Dat er gezegd werd van ja, we willen het toch duidelijk dat we van elkaar af willen. En uh, dat ik uh, waarschijnlijk toen in de emotie wel iets gezegd heb van ja, nou weet je, ik, ik weet het ook allemaal niet meer. En, en dat uh, ik daarna in een gesprek, gespreksverslag terug heb gekregen van, nou, je bent het ermee eens om te beëindigen... zoals je zelf al aangeeft, uh, ben je voorstander aan, uh, van om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Kort daarop overlijdt de moeder van Lucie. Ze meldt zich ziek en moet naar de bedrijfsarts. In haar medisch dossier leest ze een verrassende mededeling... Nou, toen ik dat dossier opgestuurd kreeg, toen heb ik letterlijk kunnen lezen dat ik in een exitprocedure zat, en dat was voor mij op dat moment nog niet aan de orde, omdat ik niet beter wist dan dat er een passend werk voor mij gezocht zou gaan worden. Lucie krijgt even later het ontbindingsvoorstel toegestuurd, terwijl ze nog in de ziektewet zit. Ze tekent het niet en geeft aan dat ze wil werken. Het profiel van haar voormalige baan is aangepast. In maart staat de nieuwe vacature op het intranet. Lucie solliciteert, maar ze wordt afgewezen. Ze zou niet geschikt zijn voor die functie... omdat ze geen hbo-denkniveau zou hebben... en onvoldoende kennis van juridische zaken. Dat is het moment waarop Lucie accepteert dat ze weg moet. Ze komt met Capgemini overeen... dat hun advocaten er dan maar samen uit moeten komen. Maar Capgemini stapt even later toch naar de rechter om het ontslag voor Lucie en haar collega aan te vragen. Ja, het leek wel bijna iets persoonlijks te worden. Van nou, we gaan die twee dames die zijn zo, die zijn zo lastig, we gaan, uh, we gaan zorgen dat, ze, dat er gewoon geen Spaan van ze heel blijft. Dat, dat gevoel, ja, dat bekroopt mij op dat moment. We beschikken over het volledige dossier van Lucie. En daarin lezen we dat de kantonrechter stelt dat de oude en de nieuwe functie van Lucy gewoon uitwisselbaar zijn. De kantonrechter is van oordeel dat Van Lieshout kan worden aangenomen... omdat zij over dit werk- en denkniveau beschikt... aangezien zij reeds werkzaam was in een functie... waarin HBO werk- en denkniveau vereist was. Bovendien constateert de rechter dat Capgemini... haar geen andere functie heeft aangeboden... en al tijdens haar ziekte heeft geprobeerd haar te ontslaan. Uiteindelijk oordeelt de rechter... Door Van Lieshout, die inmiddels twintig jaar bij Capgemini werkzaam was... op deze wijze af te serveren... heeft Capgemini zich niet als goed werkgever gedragen. De rechter stelt Lucie dus in het gelijk. Maar de arbeidsrelatie is inmiddels zo verstoord... dat Lucie tijdens de rechtszaak aangeeft... geen vertrouwen meer te hebben in een succesvolle voortzetting. Het contract wordt ontbonden. En Capgemini wordt veroordeeld tot het betalen van 95.000 euro ontslagvergoeding. Wat wel goed was, was dus de erkenning van de rechter... die dus objectief naar de zaak heeft gekeken en geoordeeld heeft... van nou nee, eh, ondanks het feit dat eh, de werkgever naar de rechter is gestapt... krijgt hij hier geen gelijk en eh, is het gelijk aan de kant van de werknemer. Maar ja, neem niet weg dat, uh, dat ik in het, inderdaad geen werk meer heb. 15 augustus 2012 wordt Lucie officieel ontslagen... De kantonrechter oordeelt ook in de zaak van haar collega Ina... dat Capgemini niet goed heeft gehandeld. We leggen de uitspraak voor aan Evert Verhulp... hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Wat vindt hij? Die rechter een goed oordeel heeft gegeven. Die heeft zoveel naar die zaak gekeken. Die uh, ziet dat die lucie niet meer terug kan... dat Capgemini ook niet meer terug wil. Dus het heeft geen zin... om om de ontbinding te weigeren en tegen partij te zeggen... jullie maar leuk samenwerken. Dat werkt dan ook niet meer. Het enige wat je dan kunt doen is de werkgever echt voor laten betalen. Ik vind het een fors bedrag, 95.000 ja. euro. Is dat uh, wat u betreft ook? Ja, oh, maar dat is het natuurlijk ook. Maar aan de andere kant, een vrouw van 48, 20 jaar werkervaring op een functie die ze niet zo makkelijk meer zou krijgen. Je kunt er wel van uitgaan dat ze eigenlijk wat inkomensschade zal leiden. Nou, dat is in dit geval echt een onrecht geweest. De werkgever heeft eigenlijk niet goed uit kunnen leggen wat hij aan het doen is geweest. Nou, dan mag hij inderdaad zowel als straf betalen, maar ook als compensatie betalen. En je ziet dan ook meteen dat de maximering van een ontslagvergoeding in deze zaak echt onrecht had gedaan. Als de plannen van het huidige kabinet doorgaan, zou Lucie minder geld krijgen. Per 1 januari 2016 wordt de maximum ontslagvergoeding namelijk 75.000 euro. Dat is natuurlijk ook gek, want sommige werkgevers die echt onzoveelder zijn... die moeten volgens mij ook echt goed kunnen dokken. Dus die moeten, die moeten, daar, die moeten geen aftopping meemaken. Werkgevers vinden het moeilijk om van iemand in vaste dienst af te komen. Maar werknemers ervaren dit vaak niet zo. We leggen de vraag voor aan twee hoogleraren. Eerst hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Komt een werkgever nu wel of niet makkelijk af van een werknemer in vaste dienst? Het is voor een werkgever niet moeilijk om van een werknemer in vaste dienst af te komen. Maar soms is het heel kostbaar. Um, en niet moeilijk is, is natuurlijk een soort waardeoordeel dat heel lastig te kwalificeren is... Um, het is zo dat een werkgever over het algemeen steeds van een werknemer af kan komen als hij die niet meer wil. Op het moment dat hij daar geen goede argumenten over heeft, gaat het wel kosten. Maar een werknemer in Nederland is toch goed beschermd? Zeker met een vast contract? Ton Wildhagen is hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Universiteit van Tilburg. Formeel heeft hij behoorlijk wat bescherming. Maar een, een werkgever die echt van iemand af wil, ja, die, die gaat die procedures in of hij bedenkt wat anders. Er zijn ook allerlei creatieve manieren. Zoals? Uh, nou ja, je kan bijvoorbeeld zeggen van... Ik, uh, mijn bedrijf wordt uh, gereorganiseerd, er komen helemaal nieuwe functies. En dan ga ik gewoon eens kijken wie past er nou bij die functie. Hè, dan moeten mensen maar opnieuw solliciteren. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen... ja, de functie die jij had, die zit niet meer in een nieuwe plaatje. Die is vervallen. En dat mag? Hebben, nou ja, dat gebeurt. Hè, dus je mag dat ook? Nou ja, daar, daar kan je niet veel aan doen. Een werkgever moet vooraf toestemming vragen of hij een werknemer mag ontslaan. Nederland is het enige land ter wereld waar dat moet. Een werkgever mag zelf kiezen of hij naar de kantonrechter gaat of naar het UWV. De instelling die ontslagen beoordeelt en de uitkeringen regelt. Van alle ontslagzaken gaat ongeveer 30% via de kantonrechten en 70% via het UWV. Het bijzondere is, het UWV kan niet een vergoeding opleggen, een ontslagvergoeding. Dat kan de kantonrechter wel. Dus de UWV-route is daardoor ook wat populairder. Populair is het voor werkgevers? Voor werkgevers, niet minder voor werknemers inderdaad. Dus de kosten bij het UWV zijn niet ontslagvergoeding. Werknemers, wiens contract wordt ontbonden door de kantonrechter... kunnen wel een ontslagvergoeding krijgen. De zogeheten kantonrechtersformule. Werknemers wiens contract wordt opgezegd via het UWV krijgen niets. Tenzij er een sociaal plan is afgesproken waarin een vergoeding is geregeld. Hoogleraar Verhulp wint zich al jaren op over dit verschil. Um, de kantonrechters ontbinden de arbeidsovereenkomst... Uh, uh, in het algemeen onder toepassing van de zogenaamde kantonrechtersformule... die een, wat ingewikkeld, nou, niet eens echt heel ingewikkeld is... maar heel kort gezamenlijk valt neerkomt op een maandsalaris per dienstjaar. En dat is een veel geld. Uh, nou... Um, als iemand twintig jaar in dienst is geweest en een bepaalde leeftijd heeft... dan krijgt hij dus als ontslagvergoeding pak een beetje 20 maand salarissen mee. Als diezelfde betrokken, betrokken werknemer via de UWV daarvoor toestemming voor gevraagd... en volgens wordt die toestemming gebruikt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen... krijgt hij in beginsel niks. Nou, dat vind ik onverklaarbaar. Terwijl het over dezelfde, dezelfde zaak kan gaan. Althans werknemers onder dezelfde omstandigheden. Precies de cijfers zijn er niet. Maar hoogleraar Verhulp schat dat in minder dan de helft van alle ontslagen... De werknemer een bedrag meekrijgt. Bij de aanvraag voor ontslag toetst het UWV of de kantonrechter of het ontslag mag. De kantonrechter kijkt of het om gewichtige redenen gaat om het contract te ontbinden, en het UWV hanteert drie criteria. Een werkgever mag iemand ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, of als iemand dysfunctioneert... of als er een verstoorde arbeidsrelatie is. Zorgt die preventieve toets ervoor dat een werkgever minder snel iemand ontslaat? Ton Wildhagen. Ik noem het een verkeersdrempel, dus je moet even gas inhouden. Je hebt een hindernisje. Het kan zijn in een aantal gevallen dat het UWV zegt of het kantoorrechter... Ja, dit klopt niet, dit is een, hier speelt niks economisch. U wilt gewoon om andere redenen van die persoon af, dus ik geef die vergunning niet. Maar ja, het is niet een, een totale belemmering, absoluut niet. De cijfers wijzen uit dat van de ontslagzaken die worden voorgedragen... het overgrote deel wordt goedgekeurd, zegt hoogleraar arbeidsrecht voor hulp. We onderbreken deze argos even, want er is nieuws uit Geneve. René van Brakel. Ja, de Verenigde Staten en Rusland zijn het daar in Geneve eens geworden... over het verwijderen en vernietigen van de chemische wapenvoorraden van Syrië... Het heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zojuist gezegd... op een gezamenlijke persconferentie met zijn Russische collega Lavrov. The United States and Russia are committed to the elimination of Syrian chemical weapons... in the soonest and safest manner. We agreed that Syria must submit within a week. Not in 30 days, but in one week. A comprehensive listing and additional details will be addressed regarding that in the coming days. Ja, het gaat dus om een raamwerk. De afspraken worden later in detail uitgewerkt. Wel is dus duidelijk dat de Syrische president Assad binnen een week... in plaats van 30 dagen duidelijk moet maken wat hij allemaal heeft aan chemische wapens. Sinds donderdag hebben delegaties van Amerika en Rusland met elkaar onderhandeld voor een oplossing van de crisis in Syrië. En meer hierover in het uitgebreide NOS Journaal van 1 uur. En dat wordt haast voor president Assad. Nee. U luistert naar Argos, naar de reportage... Een vaste baan en toch ontslagen. Bij de kantonrechten wordt ongeveer van de 100 gevallen. worden er ongeveer 95 ontbonden. Dus, dus maar 5% niet. Uh, dus dat is, heel, dat is een heel hoog percentage. Bij het UWV is dat minder. Uh, ik geloof dat daar het percentage nou, de rond de 90% ligt. Uh, maar ook daar gaat dus 9 van de 10, uh, in 9 van de 10 gevallen. Wordt toestemming verlenen. Nou, de werkgever wordt gewoon vaker in het gelijk dan de werknemer. Uh, dat klopt. Verhulp heeft kritiek op hoe het ontslag in Nederland is geregeld. Tegen het huidige ontslagrecht zijn echt drie hele grote bezwaren aan te voeren. Punt één, het is echt veel te ingewikkeld. Uh, dus je kunt eigenlijk niet fatsoenlijk ontslaan zonder advocaat en dat is gewoon zonde van alle energie. Het systeem leidt er op dit moment toe dat de uitkomsten verschillend zijn. Identieke gevallen, dus werknemers in eigenlijk vergelijkbare situaties, kunnen toch op een verschillende manier worden ontslagen. En dat leidt ertoe dat de vergoedingen die ze meekrijgen echt ontzettend kunnen verschillen. Nou, dat, heeft, dat voelt heel oneerlijk. En wat ik toch ook een probleem vind van het huidige ontslag heeft, is dat het eigenlijk helemaal niks doet. Het, het beschermt de werknemer wel tegen een te lichtzinnig ontslag. Maar je zou toch ook willen dat zo'n werknemer op, op pad wordt geholpen om werk te zoeken. En het enige wat er nu gebeurt is dat er een berg geld achter hem aan gegooid wordt. Dat kan hij eigenlijk besteden aan wat hij wil, dus aan de en of andere dingen. Maar niet eh, ter voorkoming van zijn werkloosheid. Ja, dus om het kort samen te vatten, het is te ingewikkeld, eh, het is te oneerlijk. En het leidt ook niet tot een betere arbeidsmarktpositie. Die rechtsongelijkheid lijkt opgelost te worden als het wetsontwerp Werk en Zekerheid van minister Ascher erdoor komt. Er komt dan een voorgeschreven ontslagroute. Voor bedrijfseconomisch ontslag en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever naar het UWV. En voor in de persoon gelegen redenen, bijvoorbeeld bij een verstoorde arbeidsverhouding, moet de werkgever naar de kantonrechter. Maar dat lost lang niet alle problemen op, zegt Verhulp dat leidt er natuurlijk wel toe dat in identieke zaken... ook identieke uitkomsten worden gegenereerd. Dus dat is een, een forse, forse verbetering. Twee andere problemen worden natuurlijk niet opgelost. Eén wat niet wordt opgelost is dat het systeem verschrikkelijk ingewikkeld blijft. En punt twee wordt niet opgelost dat de positie op de arbeidsmarkt... van werknemers niet daardoor verbetert. Er is nog een ander punt. Hoogleraar Ton Wildhagen wil de UWV-route helemaal afschaffen. Hij wil geen bemoeienis van een semi-overheidsinstantie. Ik vind dat de zaak sowieso naar de rechter moet... Dus dat is in alle landen zo. Je hebt ook uh, Europese regels voor uh, de rechten van de mens... die zeggen alleen een onafhankelijke rechter moet dit soort geschillen beoordelen. Dus uh, het moet bij de UWV weg. Arbeidsrechtdeskundige Verhulp wil niet alleen de toets van het UWV afschaffen... maar ook die van de rechter. Die hele preventieve toets schept een onterecht veiligheidsgevoel bij de werknemer. De vraag is of werknemers nu daardoor ook echt beschermd worden. Het antwoord is eigenlijk nee. Want je ziet, nou dat hebben we net ook al geconstateerd... dat werknemers toch kunnen worden ontslagen... als een werkgever gewoon niet verder wil. Dus het gevoel dat je hebt van een, van een ultieme bescherming... door die preventieve toets is denk ik gewoon onjuist. Verhulp is wel voor een controle achteraf, na het ontslag. Laat ontslag over aan de werkgever en pas na de hand... als je het er niet mee eens bent, mag een werknemer naar de rechter stappen. Dat is het systeem zoals alle andere landen ook hebben. En het is veel goedkoper, want nu moeten ook al die ontslagaanvragen... die eigenlijk een formaliteit zijn door de hele procedure. Bij die luxe jachten gaat het vooral om de uitstraling van het interieur. Het zijn een soort drijvende paleizen die die vooral moeten laten zien dat de eigenaar eh, kosten nog moeite heeft gespaard... om iets moois neer te zetten. Dus het moet, Daarom is het ook allemaal individueel ontworpen. Het uh, moet uniek zijn en uh, mooier dan het schip wat ernaast ligt. Aan het woord is Philip Hulstein, industrieel vormgever en nu 63 jaar. Een rustige man met baard en pijp. Hij werkte elf jaar in de luxe scheepsbouw. Het is 1998 als Philip bij dat eenmansbedrijf begint. Dat was in, in, in de garage van, van de eigenaar, dus van de architect. En daar was een kantoortje ingericht en uh, de wc was gewoon bij hem thuis. De baas van Philip ontwerpt de buitenkant van de schepen, die soms wel 60 meter lang zijn en rond de 25 miljoen euro kosten. En Philip ontwerpt de binnenkant. Al snel groeien ze uit de garage en worden er meer mensen aangenomen. Het gaat goed met het bedrijf, hoewel ze ook de crisis voelen. En dan opeens, na elf jaar, zonder erop voorbereid te zijn, gebeurt dit. Ik, ik had een, een evaluatiegesprek. En toen zat ik dus met de, de toen nog uh, aanwezige bedrijfsleider en de architect om de tafel. En toen zei hij van, nou ja, uh, we kunnen het eigenlijk wel kort houden. Ik uh, vind dat je niet meer voldoet aan uh, wat ik van je verwacht... en ik wil je uh, ontslaan. Nou, zei ik, hoezo dan? En uh, ja, nou ja, je, je ziet toch zelf wel dat het, uh, dat het niet meer gaat. En ik zei, nou, dat zie ik niet. Maar uh, ik voelde me zo in mijn eer aangetast... dat het heel moeilijk was om dat achterwege te laten... en het heel feitelijk over de consequenties en de financiële plus en minnen te hebben. Dus uh, het was Eigenlijk had ik natuurlijk het liefst uh, hem gewoon uh, uh, voor zijn bek geslagen. <laughs> Om de, omdat ik me wel heel erg uh, genomen voelde. Philip realiseert zich dat hij weg zou moeten. Hij heeft recht op drie jaar WW. Dat betekent dat hij tot zijn pensioen nog een gat heeft van twee jaar. Kan hij een ontslagvergoeding krijgen nou ja, hoezo, zei hij, je gaat gewoon de WW in. En ik zei, ja, maar hallo, ik uh, ben net 60 geworden. En uh, hoe denk je, uh, mijn kansen op de arbeidsmarkt zijn niet heel. Philips werkgever kiest voor de route via het UWV. Als ontslaggrond voert hij aan dysfunctioneren. En uiteindelijk is dat uitgedraaid op uh, heel veel slapeloze nachten. <laughs> Want... Ik vertel het nu een beetje zakelijk, maar het, het emotioneel was ik er helemaal doorheen. Want als je je werkgever tegen je zegt dat je... Hij wilde mij namelijk ontslaan niet op basis van minder werk, dus op inkrimping van het bedrijf... maar hij wilde mij ontslaan op grond van dysfunctioneren. Nou, dat is alsof je nog eens een dolkstoot recht in het hart krijgt. Philip doet een beroep op zijn rechtsbijstandsverzekering. Zijn advocaat raadt hem aan alles op papier te zetten. Philip berekent dat hij, als zijn werkgever naar de kantonrechter zou zijn gestapt... hij volgens de kantonrechtersformule 18 maanden salaris mee zou krijgen. Maar nu zijn werkgever hem ontslaat via het UWV, krijgt hij niets. Philip schrijft hem voor weer en er komt een hoorzitting bij het UWV. Zo'n hoorzitting is vrij uniek... en daardoor heeft Philip goede hoop... dat er geen ontslagvergunning wordt verleend. Maar het loopt anders. Ik presteerde niet, op, niet snel. Ik was altijd over tijd. En niet accuraat. De kwaliteit van het werk was eigenlijk zo... dat het de deur niet uit Dat was zo'n beetje de drie hoofdpunten. Nou, dat kon ik allemaal wel aardig weerleggen... dat het allemaal subjectief en dubieus was. Maar... Ja, als de baas zegt van ik vind het niet goed genoeg, ja, dan is het ook niet goed genoeg. En Was u vaak over tijd? Had u het gevoel dat u niet meer bij kon benen? Nee, ik, ik had het gevoel dat ik het wel bij kon benen, maar dat wel een beetje dat ik meer op de inhoud van het werk wilde scoren. Omdat ik, dat ook het enige was waar ik me goed in voelde. En dat hij sneller, en meer op snelheid en flitsende presentatie wil scoren. En daar was ik minder bedreven in. Dus ik, ik moest het hebben van de inhoud. Ook in deze zaak beschikken we over alle documenten. En daarin lezen we het oordeel van het UWV. Dat Filip enkele weken later ontvangt. Ik ben van oordeel dat de werkgever in voldoende mate aannemelijk heeft gemaakt... dat de betrokkenen niet aan de door de werkgever... in redelijkheid gestelde functieeisen kan voldoen. Voortzetting van het dienstverband... kan derhalve niet van hem worden verlangd. Maar de commissie stelt ook vast... dat in dit kader geen sprake kan zijn... van verwijtbaarheid aan de kant van werknemer. Philip is na elf jaar vaste dienst zijn baan kwijt. Tegen de uitslag van de hoorzitting is geen beroep mogelijk... Philip kan alleen nog naar de rechter stappen om zijn ontslag aan te vechten. Op eigen risico. Bij verlies zal hij moeten opdraaien voor de kosten. Zijn advocaat raadt hem dit af. Ik had het idee dat een vast contract hebben... Je die garantie geeft dat als je doet wat je opgedragen wordt... en, en uh, er bent en uh, je inzet is uh, oké... Okay, dan, dan, dan heb je dat werk, tenzij het helemaal uh, naar beneden valt. De goedkeuring. Ja, en we onderbreken de reportage over de versoepeling van het ontslagrecht weer even. Want u hoorde het. In Genève is een akkoord bereikt door Amerika en Rusland... over het verwijderen van de voorraad chemische wapens van Syrië. De ministers Kerry en Lavrov hebben net een persconferentie gegeven in Genève. Ik ga naar correspondent David-Jan Godfra in Moskou. Zijn daar de hoofdlijnen van het akkoord bekend, David-Jan? Ja, die zijn zo langzamerhand wel bekend uit die persconferentie hier. Kijk, het gaat vooral om de methode, de manier voor het verwijderen van die, die kernwapen of die chemische wapens. en de manier waarop die vernietigd moeten worden. Dat wordt natuurlijk een, een enorme logistieke nachtmerrie. Want er is natuurlijk nog steeds een, een oorlog gaande in, in Syrië. Maar daar hebben ze nu overeenstemming over bereikt. En een belangrijk punt van, van de overeenstemming is. dat als president Assad niet meedoet. niet meewerkt aan, aan het onder toezicht stellen van chemische wapens, dat er dan uh, strafmaatregelen uh, genomen kunnen worden tegen Syrië. En is bekend welke strafmaatregelen, waar denken ze aan of is dat te vroeg? Dat is nog te vroeg, maar de Amerikanen zijn er natuurlijk heel duidelijk over geweest. Die hebben al, al in een eerder stadium aange, uh, aangedrongen op militair ingrijpen. De Russen hebben zich daar steeds tegen verzet. En nu hebben ze daar toch een klein stapje gedaan. Dat gaat weliswaar niet om het straffen van Assad... vanwege het gebruik van, uh, van chemische wapens op 21 augustus... Hè, waar 1400 mensen bij, bij zijn omgekomen... maar om het feit dat Assad mogelijkerwijs niet, uh, niet mee zal werken... met het opruimen van die, van die chemische wapens... Er was eerst een meningsverschil tussen Rusland en Amerika... over het tempo dat Assad moet maken. Nou, dat lijken de Amerikanen te hebben gewonnen. Het moet allemaal snel. Uh, gaat Rusland, denk je, ook loyaal Assad onder druk zetten... om dat snel te doen? Ja, dat denk ik wel, want ze hebben hier natuurlijk toch een, een naam te verliezen. Nu kijk, dit hele uh, akkoord is een initiatief van Rusland geweest. Ze willen ook heel graag dat dat slaagt. Uh, ze willen bovendien ook niet van Assad af, want dat is een, een, een bondgenoot van, uh, van Rusland. De enige bondgenoot in het Midden-Oosten. Dus ik denk dat ze, hem, dat ze hem, als het nodig is, wel onder druk zullen zetten. David-Jan Godfra in Moskou over het akkoord van Genève... tussen de ministers Kerry en Lavrov. Ja, eens kijken of er weer wat komt van de reportage van Argos. De goedkeuring van het ontslag door het UWV... wordt per jaar door ongeveer duizend mensen bij de rechter aangevochten. Dat is een grove schatting, want er zijn maar 112 vonden ze gepubliceerd. En van die 112 zaken is in 50% van de gevallen... alsnog een vergoeding toegekend. Wij hebben midden van, van die twee randbalken ja. zit een lip die zo staat. Ja. Dus niet zo omhoog, maar zo naar buiten. Waar ja. hij die grote houten beluster op ja. vast gaat zitten. Ja. We zijn in de werkplaats bij Smederij Goedhart... op een klein industrieterrein in Amsterdam-Noord. En aan de buitenkant wat vervallen witte garage met daarboven het kantoor. Directeur Tine Goedhart overlegt met een van haar werknemers over een klus... Ze kiest er bewust voor mensen in vaste dienst te nemen... omdat ze de moeres van het bedrijf moeten leren kennen... en zelfstandig moeten kunnen werken. Want veel klussen zijn buiten de deur. En daar is vertrouwen en tijd voor nodig. Maar een eventuele ontslagvergoeding van enkele tienduizenden euro's... opgelegd door een kantonrechter, zou ze niet kunnen betalen, zegt Goethard. Toch heeft ze in het verleden zo'n zes mensen moeten ontslaan. Hoe deed ze dat dan? Als een dienstverband niet te lang is, kan je er beter voor kiezen... om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan... en iemand een kleine vergoeding mee te geven... als zeg een maar soort van sleutelgeld. Dan is dat de goedkopere route. En als iemand langer dan twee jaar in dienst is... kiest Goedhart voor de route via het UWV. En dat is wel een iets langer en ingewikkelder traject... dan via de kantonrechter. Goedhart kiest als kleine werkgever voor vaste arbeidscontracten. Maar daar zit nog een groot nadeel aan. Ik moet als werkgever de ziekteverzuimpremie ophoesten. En ik mag bij een sollicitatiegesprek... niet naar de hobby's van mijn medewerker vragen. Een voorbeeld concreet? Ik heb hier een jongen die judoot. En die jongen die doet het op zich netjes. Die zegt, sinds ik bij jou werk judo, ik geen wedstrijden meer. Want? Wat maakt dat uit als iemand in zijn vrije tijd doet? Nou, het is een beetje jammer als ik de ziekteverzuimpremie betaal... en hij thuis is op basis van iets wat helemaal niets met werk... of met een gewoon griepje of, of de dingen des levens te maken heeft... maar gewoon puur aan zijn hobby hangt. Een werkgever moet bij langdurige ziekte twee jaar het loon doorbetalen... Als we de beide hoogleraren voorleggen of het ontslagrecht versoepeld zou moeten worden... dan zeggen ze dat er beter ingezet kan worden op het afschaffen van deze regeling. Maar daarover wordt in het wetsontwerp van Ascher met geen woord gerept. Ton Wildhagen. Ik vind met name dat uh, die twee jaar loondoorbetaling... ongeacht uh, de reden van ziekte... Ja, dat, is, dat is een nog veel belangrijke barrière van, voor bedrijven... om met name oudere mensen aan te nemen... Je bent een klein bedrijf, je hebt vier mensen... iemand wordt langdurig ziek, die moet je twee jaar lang doorbetalen. Als dat bedrijf volop de mensen nodig heeft... komt er iemand naast voor twee jaar... en betaal je dus twee mensen ja. hè, twee jaar lang door. Okay. En, dat, en dat kan een MKB-bedrijf vaak niet aan. Ook zijn collega Verhulp vindt dit het grote knelpunt. Nou ja, de, de, het probleem is een beetje... dat de arbeidsovereenkomst zo'n onbepaalde tijd steeds meer belast wordt. Hij is niet zozeer te vast. En dat blijkt ook wel, je kunt er wel vanaf. Maar er worden al aan de verplichtingen aan die arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd gekoppeld. Maar dat gaat dan bijvoorbeeld over de loondoorbetaling bij ziekte. Je hebt een werknemer in vaste dienst die zegt nog zo... ga nou niet skiën, want je kan het niet. En dan komt hij terug met een paar gebroken benen. Um, uh, nou, dan heb je dus twee jaar lang de loondoorbetalingsverplichting. En vervolgens heb je gedurende die periode... ook nog een inspanning. Dat levert heel veel administratieve lasten en problemen op. Terwijl je er eigenlijk al een beetje de pest over in hebt... dat het zover is gekomen. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf zijn er twee grote problemen. De ontslagvergoeding en de doorbetaling bij ziekte. Hoe lossen ze dat op? Dat is een hele aardige vraag. Een deel van de MKB-ondernemers neemt gewoon helemaal niemand meer in vaste dienst. En je werkt alleen met mensen op, uh, voor tijdelijke, basis, op ja. tijdelijke basis? Ja, op nulurencontracten, op, op inleenbasis en, en dat soort dingen. Daarmee komen we bij de grote verandering op de Nederlandse arbeidsmarkt van de laatste decennia. Werkgevers zijn op grote schaal tijdelijke, vaak slechtere, zogeheten flexibele contracten gaan aanbieden. In plaats van de vaste baan met meer rechten. En die omzeiling van het vaste contract is nu juist waar hoogleraar Wildhagen zich zorgen over maakt. Nou, kijk. Mijn insteek is niet het versoepelen. Mijn zorg zit met name dat uh, de bijwerking van dit systeem is... dat wij in Nederland een, een enorme ja, flexschil zien ontstaan. Wat is dat? Dat is dat bedrijven uh, en organisaties, ook overheidsorganisaties... nemen weinig mensen nog in vaste dienst aan. En, en wat ze dus doen is het benutten van allerlei type flexcontracten. Uh, een derde van de mensen werkt nu niet meer op een... Contract, een vast contract in loondienst... maar op een niet-vast contract of als ZZP'er... Een derde. Een derde, ja. Dus dat is, dat is behoorlijk veel. Dus daar zitten we echt bij in, in, de, in de allerhoogste regioen van Europa. Van de ruim 7 miljoen werkenden... heeft meer dan 2 miljoen geen vaste baan meer. Dat zijn flexwerkers met minder rechten. Het zijn vooral jongeren. Die flexwerkers, zo blijkt uit onderzoek, stromen nauwelijks door naar een vaste baan. Wildhagen ziet een tweedeling ontstaan tussen mensen in vaste dienst en flexwerkers. En in plaats van de versoepeling van het ontslagrecht is het aanpakken van die tweedeling belangrijker. Alle regelingen die we ooit hebben bedacht in Nederland... zitten aan het vaste contract bij. Dus schil groeit met eigenlijk niet moderne voorzieningen... die je zou willen hebben. Nou ja, dan zit je in de situatie waar je nu zit. En daar kun je dus uitkomen. Eén, door dat vaste contract aantrekkelijker te maken... Of door te zeggen, ja, we gaan voor die flexmensen ook wat doen. Want die mensen, die, je kan toch moeilijk zeggen: van omdat je een ander type contract hebt, mag je niet meedoen met scholingstrajecten? Of kun je geen pensioen opbouwen? Dus, daar dus, zou je dus wel voor zijn. Daar zou ik voor zijn. Want dan moet je zeggen: goed, zoveel mensen werken flex. En dan moeten we dat ook echt gaan normaliseren. Flexwerk. Ja, daar kan ik u ook alles van vertellen... maar dan moeten we gaan roddelen over de werkgevers en de journalistiek. Dus laten we dat maar niet doen. U hoorde een reportage van Boer, Hans van der Beek en Kees van de Bos... en de techniek was in handen van Alfred Koster. Radio 1. Argos. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... heeft in juni van dit jaar een nieuwe mensenrechtenprijs ingesteld. De Human Rights Innovation Award. Het is de opvolger van de Mensenrechtenprijs. Tulp die tot dusver bestond. En er is meteen al veel over te doen. Want de prijs is lager dan die vroeger was. De winnaar mag niet zelf bepalen wat hij met het geld van de prijs doet. Maar moet het besteden bij een instituut dat weer gelieerd is... aan het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf. Nou, Verder zijn er nog wat kleine probleempjes. De jury moet binnenkort al aan de slag. Terwijl er nog helemaal niet bekend is wie erin zit. In elk geval, er is een nieuwe Mensenrechtenprijs. We hebben het Ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd waarom de prijs is gehalveerd en wat voor projecten nou in aanmerking komen voor de prijs. Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met, ik citeer, entrepreneurial initiatives or novel ideas that can lead to concrete results in the area. Het antwoord komt van Lionel Veer, de mensenrechtenambassadeur van Nederland, die we eergisteren gisteren spraken. In de algemeenheid is het dat je bijvoorbeeld zoekt. Hebben mensen uh, ...nieuwe manieren gebruikt om hun boodschap over te brengen. Dus maar beter gebruik gemaakt van de nieuwe media. Of hebben ze bijvoorbeeld in juridisch opzicht... ...hele slimme nieuwe constructies bedacht. Of hebben ze creatieve manier bedacht om hun boodschap over te brengen. Maar stel bij de vorige prijswinnaars, bijvoorbeeld meneer Baratan, ...dat zou je een klassieke mensenrechtenstrijder ja. willen noemen... ...die komen dan niet meer in aanmerking voor zo'n prijs... Nee, ze het zo, zo schetst niet. Nou uh, is met het instellen van die prijzen ook uh, het bedrag wat eraan gekoppeld was een beetje veranderd. Het was altijd 100.000 euro, nu is het 50.000 euro. Um, wat vindt dat, u daarvan? Dat, dat, dat is niet helemaal waar. Oh. Wij hebben echt besloten om af te zien van het geven van een geldbedrag aan de winnaar. We dan geven die mensen dus de mogelijkheid om in een grote... Zeg maar bijeenkomst, conferentie, met trainingen en als het hier dan georganiseerd wordt... om daar dus maar hun voordeel mee te doen. En dat het bedrag van 50.000 is precies waar het vandaan komt. Maar dat is dus nog niet duidelijk wat dat gaat kosten. Maar, maar ik begrijp niet helemaal. Het, het was 100.000 euro, toch? De tulp. De prijs die nu wordt uitgereikt in welke vorm dan ook... is nu 50.000 euro, toch? Nee, nee ik, weet, ik weet niet... Uh... De 50.000, ik weet niet waar het vandaan komt. Het staat op de site van de, ja, waar je is, kunt inzenden. Ik weet niet precies hoe ze die, dat, waar, waar ze die 50.000 dan op betrokken hebben. Dat ja, is dat, nog niet helemaal duidelijk dan. Dat, dat, dat, dat zal ook gaandeweg moeten blijken wat dat, wat dat precies gaat kosten. Maar stel dat het is veel meer dan 50.000, dan zou dat ook kunnen. Dat zou dat wat dat mij betreft ook kunnen. Ja. Maar ja, dit, dit zijn natuurlijk dingen die moeten gaandeweg ontdekken... We hebben de directeur van het Heken uh, uh, Institute for the Internationalization of Law gesproken. Die zegt, uh, uh, nou die 50.000 euro, dat is een soort check die ze bij ons kunnen inruilen voor advies. En voor, dan, dan brengen wij ze contact in hun netwerk. Dan gaan we ze helpen bij het schrijven van een businessplan, het aantrekken van investeerders. Dat is ook wat u ermee wil, dat er, dat zo iemand, dat er geïnvesteerd wordt in zo iemand. Ja. Ja. En stel zo iemand zegt, ja, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik heb veel meer behoefte aan dat geld. Ik, uh, mijn netwerk is prima. Ik heb vooral geld nodig voor de internetserver of dat soort dingen. Ja, dan, dan moet je niet inschrijven. Want het is duidelijk vanuit inschrijven dat er niet meer aan het eind van de, van de traject... alleen maar een geldbedrag wordt overgemaakt. Ja. dat instituut is uiteindelijk degene die dan voor 50.000 euro aan opdrachten krijgt. Althans, wat ik op de site lees, dus de winnaar kan voor 50.000 euro... Uh, um, bij hun bestellen? Waar? Bij hun bestellen, ja. ja. Nee, ik, ik, volgens mij moeten er wel, zijn er wel meer mensen bij betrokken. Het is niet, niet allemaal bij hun in huis dat het moet gebeuren. Is het niet um, een beetje warrig allemaal dat... en nu het, uh, in het gesprek met u die 50.000 euro... dat weten we niet zeker. We weten niet zeker wie er in de jury zit... maar er wordt aan gewerkt en... We weten niet precies wie die prijs dan gaat uitvoeren. Terwijl dat een heel belangrijk aspect is van ja, de uitvoering. Dat is, dat is, dat is, dat is, dit is de eerste keer dat we het gaan doen. Het is een poging zeg maar, om, om iets nieuws mee te doen wat een ander karakter heeft. Wat een vernieuwend karakter heeft. En daarmee breng je allerlei onzekerheden in huis. Waarvan wij zeggen, goed laten we het gewoon proberen. Ja, dat was Mensenrechtenambassadeur Veer in gesprek met Stefan Heidendaal. Ik praat erover door met Siska Dresselhuis... want die was voorzitter van de jury van die vorige prijs, de Mensenrechten Tulp. Het is een nieuwe prijs, mevrouw Dresselhuis... en het gaat dus, begrijp ik, over nieuwe media, leren netwerken... en het, het maken van een businessplan. Is ja. dat anders dan uw prijs destijds? Nou, dat mag je wel zeggen, zeg. Als ik dit hoor, denk ik voornamelijk... Eh, die mensen moeten een leuke app maken of zo... Daar ging een leuke mensenrechten app. He, dat je dat allemaal heel leuk ergens thuis kunt gaan zitten uh, googelen en weet ik wat. Nee, waar ging die prijs nou natuurlijk over? Dat was een prijs voor iemand die erg dapper in een ver vreemd buitenland de strijd aanbond altijd eigenlijk tegen de eigen regering. Want het was altijd, in zo'n land was er iets mis. De vorige man in India, die eh, nam het op voor de Dalits... al die mensen zonder enige Dat enig was meneer Baratan die we net hoorden. Dat was meneer Baratan. En die dus niet meer in aanmerking zou komen... Nee, volgens de ambassadeur nee. Veer voor die prijs. Want hij is niet innovatief genoeg. Hij is niet innovatief. Nou, mevrouw maar hij J doet wel veel voor de mensenrechten. Ja, en de, zijn voorganger, mevrouw Yulan... die mensenrechtenstrijdster in China... die zou er ook niet voor in aanmerking komen. Kortom, alle vijf winnaars die wij de afgelopen jaren hebben uitgezocht zouden er niet voor een in aanmerking komen. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk echt een schande wat ik hier hoor. Kijk, dat je wilt vernieuwen, mijn best. Maar a weet dan wat je wilt. Ik bedoel, deze meneer zit alleen maar een uh, partijtje weg te klungelen. Hij weet helemaal niet, is nog geen jury, is niet deze meneer dit, de ambassadeur, is... bedoelt u? Ja, meneer die zit te klungelen. Leinoff, nou, die klungelt erop los. Uh, als ik zijn baas was, zou ik denken moet ik niet eens naar het UWV met die man. Maar oké, okay. uh, ik klink nou neidig, maar ik ben ook neidig, want ik vind het echt schandalig als je uh, zegt dat je iets voor mensenrechten wil doen... dan ga je toch niet hier een kantoor in Den Haag... 50.000 gulden, want die worden ermee gespekt. Ja, want daar He? wordt het besteed. En dat is daar een kantoor dat weer een onderafdeling is... kennelijk, van het ministerie zelf. Nou, het is geen onderafdeling, maar uh, op uh, uh, internet staat... dat een van hun grootste werkgevers, uh, opdrachtgevers is buitenlandse zaken. Dus ja, wie komt hier voor een aanmerking? Iemand, misschien wel iemand gewoon uit Nederland... die iets heel slims verzonnen heeft, dan denk ik kom, waar hebben we het over? We hebben mensen gehad waar je echt, echt eerbied voor had. Dat je dacht, wat doen die mensen die ervoor in de dit gevangen... U tegen, valt dit u tegen van minister Timmermans? Ja, want Timmermans had twee jaar geleden... toen wij ook al moeite hadden met die prijs... want om die prijs is altijd, eh, zijn altijd problemen geweest... en dat krijg je als je een onafhankelijke jury instelt... die niet let op politieke gevoeligheden. Maar goed, dat was met Rosenthal was het ook al lastig... en toen was Timmermans in de Tweede Kamer... PvdA Kamerlid, grote opposant van Rosenthal... Opgeheven vinger in de richting van Roosentaal. Die was een koopman. Die zat een beetje eh, angstig te doen. Maar nu blijkt Timmermans ook wel een koopman. En nu is hij zelf aan de macht. En kijk wat zien we. Nu is hij ook een koopman. En ook geen mensenrechtenstrijder. Beschermer meer. Dank u voor dit pittige, nijdige commentaar. Oké. Okay. Siska Dresselhuis. Dit was Argos over ontslagrecht en over de mensenrechten-tulp... die opeens een innovatieprijs is geworden... die in Den Haag zelf moet worden besteed. En natuurlijk over de ontwikkelingen in Syrië. Straks trots in bedrijf. Argos is er volgende week zaterdag weer. Ik wens u een goed weekend. komen omdat ze goedkoper kunnen werken dan in Nederland is toegestaan. De ene Romein heeft er al geen zin meer in. Me, actually, I don't want to go there. If they don't want us, I'm not going go. Maar de ander zegt: er maar aan. I know that some states weren't approval for Romanian to become a European state, but now it is. So, deal with it. Morgen tussen 7 en 8 in bureau buitenland. Radio 1. Het nieuws.